Met, Met nu, ZFM, in de avond. Ik wist niet beter die kille eenzaamheid Die hoorde bij mijn leven Dat was gewoon een feit geen vrouw die aan je denkt of op je wacht. Geen vriend om mee te praten, geen kind dat naar je lacht. En liefde in mijn leven had ik niet meer verwaard. Jouw stem hoor ik als ik eenzaam ben, vrienden was ik niet heb ik nooit gekend ja dat ik dit beleven had, dan de hemel voor de dag dat ik jou zag ik ken ze een voor een de nacht cafés de troosteloze kroe. Om me heen, en ik ging elke dag een beetje dood. Als jij niet was gekomen, lag ik nu in de grond. Ik geloof er in leven, sinds jij mij gelooft. Juist stem, hoe ik als ik heen. Heb ik nooit gekend? Ja, o oh dat ik dit beleef. Was ik niet gewend, nu heb ik nooit gekend. Jaarlang dat ik dit beleefd maak, dank de hemel voor. te gek geruid heb ik niet gehoord, Het staat even stil, Veerman en Schilder. Een cd die zij uitbrachten in 1994 en vooral muziek uit een kastje lieten komen. En daar bedoel ik mee dat er niet echte instrumenten gebruikt zijn. Veerman en Schilder, ze hebben de cd zelf helemaal voorgeschreven, En het is een kleine hit geworden voor die twee heren. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek hier Nog één of twee uur lang, gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En deze dame... Er werd van gezegd dat ze ernstig ziek zou zijn. Ze is in verwachting van een tweeling, wat niet helemaal goed zou lopen. Maar, gelukkig, het blijkt een fabel. Sucre. De komende maand moeten vallen van uh, die tweeling. Laten we hopen dat het allemaal uh, gewoon helemaal goed verloopt voor deze dame. Hè. Voor deze Celine Dion. moi. Moor. Duet wat ze zong samen met de producer van dit album, Eric Benzie.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 I don't know what brought you to me That was up to you There's so many come to see me Who want the wrong tattoo I fixed a needle in the holder Laid my hand upon your spine There upon your shoulder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 van Never Fade, Mark Noffler van de cd Kill to Get Grissom Luis Miguel een cd die hij uitbracht in 1993 alweer Arius, zo noemt hij de cd en als u net op vakantie bent geweest, dan roept dit misschien nog mooie herinneringen op bij u, hoor. Luis Verde. ...in deze herfst, de eerste herfstweeg van het jaar. Althans, de meteorologische herfst, hè? want voor ons begint die pas op 21 september. En Peebles, fill this world with love. Zo heet deze CD die lekker funky klinkt en af en toe ook wat soul in zich heeft. This World Met Love, dat is de titeltrack van die CD en het is een duet geworden. Van deze en Thiebels samen met Mavis Staples. y'all and that don't give us much time we got to treat each other like sisters En zo verdwijnen deze twee, die Ann Peebles. En die, uh, ja, de CD loopt gewoon door van het ene nummer in het andere. Uh, en die Maven Staples die verdwijnen zo langzaam uit de speakers en beginnen dan weer gewoon opnieuw. Ja, de CD van de Eagles, u weet wel, die dubbelaar. Daar wordt meestal How long of busy being fabulous van gedraaid. Ik draai deze keer Do Something. Tononi Band, een formatie uit Duitsland. Ze hebben een cd uitgebracht, ook alweer in 1995, alweer een aantal jaren geleden. En ze dachten hier de wereld mee te kunnen gaan veroveren. Het is bij deze ene cd en bij deze ene hit gebleven. Ik hoorde van een week iemand op de radio zeggen, wat zou hij nou meer hebben? Hits of zonnebrillen? En ze hadden het natuurlijk over Elton John... Skaters on the ice Long black cars stand side by side Loading up the boys at night Turned up our collars to the chill of the wind caught an innocent smile From a taxi at the lights Not something you'd see on New York Street It's such an uncommon sight But I wouldn't have it any other way This city's got a thing about it Don't try to understand it In New York City, I'd really like to stay In New York City, I, I wouldn't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 Het RIVM ziet geen aanleiding om het eten van kip te ontraden. Kippenvlees is veilig als het op de juiste manier wordt bereid, zegt het RIVM. Afgelopen week werd bekend dat er iemand is overleden aan een resistente bacterie die onder meer in kippenvlees voorkomt. Vandaag vroegen de supermarkten de overheid om snel duidelijk te maken dat het eten van kip niet gevaarlijk is. In een aantal Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever wordt weer gebouwd. De bouwstop die tien maanden geleden van kracht werd, liep vannacht af. Door de hervatting van de bouw komt het vredesproces, dat juist weer is begonnen, onder druk te staan. De Palestijnse president Abbas zal pas reageren als hij heeft overlegd met de andere Arabische leiders. Zorgverzekeraar CZ stopt per 1 januari met de vergoeding van de behandeling van borstkanker in zes ziekenhuizen, omdat die ondermaats presteren. CZ maakt binnenkort bekend om welke ziekenhuizen het gaat. Sinds 2006 mogen verzekeraars ziekenhuizen uitsluiten, maar tot nu toe is dat niet op deze schaal gebeurd. Ook voor maagverkleiningen komt er zo'n aanpak. Daarin werken alle zorgverzekeraars samen. In twee Molukse centra heeft vannacht brand gewoed. Eerst brandde een zaal van de Molukse Mara Maranata-kerk in Hogeveen uit. Twee uur later brak brand uit in het gebouw van een Molukse stichting in Nijverdal in Overijssel. Er was ook nog een poging tot brandstichting in een Molukse kerk in Assen. Maar daar ontstond geen brand. De politie onderzoekt een mogelijk verband. De beurskoers van Spijker is omhoog geschoten na het nieuws dat Saab en BMW gaan samenwerken. Het aandeel van Spijker, dat eigenaar is van Saab, sloot ruim 60% hoger. De NOS heeft van bronnen bij de bedrijven vernomen dat Saab gebruik gaat maken van de technologie van BMW. Het weer, de regen trekt langzaam naar het zuiden, vanuit het noorden wordt het droog. Morgen opnieuw een bewolkte dag, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journal.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 Deze eenzaamheid die hoorde bij mijn leven, het was gewoon een feit. Geen vrouw die aan je denkt, toch hoop je was. Geen vriend om mee te praten, geen kind dat naar je lacht. En liefde. Jouw ja, oh stem, hoor ik als ik eenzaam ben. Vrienden was ik niet gewend. Liefde heb ik nooit gekend. Ja, lach, oh dat ik dit beleef.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 Jouw stem, hoe ik als ik eenzaam ben. Vrienden was ik niet gewend, liefde heb ik nooit gekend. Jouw laat dat ik dit beleef. Het zou vergaan, jouw stem. Hoor ik als ik eenzaam ben? Vinden was ik niet gewend, liefde heb ik nooit gekend. Jouw raak, dat ik dit bereid Heb ik nooit Jouw land. Dat ik dit beleven mag. dan ik voor de, dag dat ik jou zag. de tijd ik staat even stil Veerm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 Christian Bodebakker met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zijn teleurgesteld dat Israël de bouwstop op de westelijke Jordaan-oever niet heeft verlengd. Volgens de VS laat het besluit zien dat er nog een probleem moet worden opgelost voordat het vredesoverleg kan worden hervat. Het is onzeker of de Palestijnen verder willen praten over vrede als Israël blijft bouwen. De VS onderhoudt contact met beide partijen. Ook VN-chef Ban Ki-moon is teleurgesteld dat het moratorium niet wordt verlengd. Hij noemt het besluit van Israël een provocatie. Om middernacht kwam er een einde aan de bouwstop van Israëlische nederzettingen die tien maanden geleden was ingesteld. De VS hoopt dat Arabische landen de vredesgesprekken blijven steunen. Amsterdam gaat vanaf vrijdag alle kraakpanden ontruimen. Die dag wordt de anti-kraakwet van kracht. Aanvankelijk bestond de indruk dat Amsterdam er geen haast mee zou maken. Het ontruimen gebeurt in fases omdat de politie niet genoeg mankracht heeft om alles in één keer te doen. De komende weken worden eerste de krakers aangepakt die in hun buurt overlast veroorzaken. Burgemeester Van der Laan zegt dat hij niet blij is met de anti-kraakwet, anti maar dat hij verplicht is de wet uit te voeren. Het RIVM ziet geen aanleiding om het eten van kippenvlees af te raden of om kippenvlees uit de handel te halen. Dat zegt het RIVM nadat was gebleken dat een vrouw is overleden aan de ESBL-bacterie die resistent is tegen antibiotica. De ESBL-bacterie komt ook veel voor in kippenvlees. Voor gezonde mensen is hier niet gevaarlijk. Zolang kip op de juiste hygiënische manier wordt bereid is er niets aan de hand, zegt het RIVM. Eerder vandaag hadden supermarkten aan het ministerie van Volksgezondheid gevraagd consumenten snel duidelijk te maken dat het eten van kippenvlees niet gevaarlijk is. Het weer, de regen trekt weg naar het zuiden. Vannacht is het overwegend droog, minima rond 10 graden. Morgen is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. In cirkel zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties.